Dat werd vandaag tegengesproken, maar toch daalden de koersen over een breed front. De Ajax sloot 0,6 lager. Op de beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs werden verliezen geleden van 1 tot 1,5 procent. De rente op Portugese staatsobligaties liep gedurende de dag sterk op, maar daalde iets na berichten dat de Europese Centrale Bank de obligaties opkocht. Er komt een hulpfonds voor patiënten van de Purmerentse orthopedisch chirurg Kees de Bruin. De arts heeft in het Waterland Ziekenhuis in Purmerent... verkeerde behandelingen uitgevoerd bij mensen met rugklachten. Hij werd vorig jaar zomer ontslagen. Tegen de arts zijn inmiddels 88 klachten ingediend. Onder de slachtoffers zijn mensen die als gevolg van een operatie... invalide en arbeidsongeschikt zijn geraakt. Het Waterland Ziekenhuis stort 100.000 euro in het hulpfonds... Het geld is voor mensen die in afwachting van de afwikkeling van hun schadeclaim... in financiële moeilijkheden dreigen te komen. In de Verenigde Staten is één minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van de schietpartij in Arizona. President Obama leidde de plechtigheid vanuit de tuin van het Witte Huis... en in het hele land hingen vlaggen half stok. Bij de schietpartij kwamen eergisteren zes mensen om het leven. Onder de veertien gewonden is het congreslid Gabriel Giffords.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 35 kilometer file over. Wat opvalt is de vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en knopen nu net 6 kilometer op de hoofdrijbaan. Tussen knopen de Rijn en Kanalen Eiland 2 kilometer op de parallelbaan. Heeft te maken met een aanrijding. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer kan er alleen via de parallelbaan langs. Veel drukte nog op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en knopen ter 7 kilometer was een aanrijding op de A27, Utrecht richting Breda. Bij Knopend weer nog drie kilometer. Alle rijschokken zijn weer vrij. Een vrachtwagen op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Oosterhout twee kilometer. De rechte rijschok is er dicht. Daar staat een vrachtwagen aan stil. En op de A50 Arnhem richting os, Tussen de De Valburg en Ewek twee kilometer. Ook daar zijn een auto's stilgevallen. Daar is ook de rechte rijschok dicht. Worldticketcenter.nl Ook de goedkoopste hotels en autohuur Worldticketcenter.nl Toneelgroep De Appel speelt Baganten van Euripides Een bloedstollende Griekse tragedie Regie David Gijzer Tot en met februari In het Appeltheater in Den Haag Kaarten ToneelgroepDeAppel.nl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 Onze gasten is de kleindochter van Lou de Jong, onze nationale geschiedenisleraar Tweede Wereldoorlog. En heeft over haar opa een indringende documentaire gemaakt. Want na zijn dood doken er opeens brieven op van zijn in de oorlog omgekomen tweelingbroer Sally. En dat was op zijn minst verrassend. Want de kinderen van Sally hadden geen idee. En vragen zich af waarom oom Lou altijd heeft gezwegen. Hier is Simonka de Jong. Uw presentator is Jelly Brouwer. Simonka, welke uh, vraag stellen mensen je als eerste als ze horen dat je de kleindochter bent van Lou de Jong? Of welke opmerking plaatsen ze? Nou, het grappige is dat heel veel mensen tegenwoordig hem helemaal niet meer kennen. Dat het echt iets van, tenminste mensen van mijn leeftijd en jongers. Want zeg maar. hoe oud ben jij dan? Nu? Ik ben 38. Nou, mijn leeftijd kennen ze ja, hem nog net. Ja, dat zal toch wel. Ja, maar ik moet, het verbaast me, zeg maar, hoeveel mensen echt zeggen, Ludi Jong, nog nooit van gehoord. Dat meen je Ja, echt waar. Dus dat is iets heel uh, bizars. Maar goed, als je dan wat oudere ja. medemensen <laughs> tegenkomt, hoe reageer je dan? Wat is de, de vervolgvraag? Nou, ze zijn denk ik wel heel nieuwsgierig wat voor iemand Ludi Jong was. Mm -hmm. Wat voor persoon hij was. En uh, ja, en hoe hij hoe het voor elkaar heeft geschreven om zo zijn hele leven aan de Tweede Wereldoorlog te wijden. Mm. Dat zijn dan de vragen die ze aan jou stellen. Ja. Je hebt hem natuurlijk goed gekend. Hij is in 2005 overleden. Ja. Wat voor band had je met hem? Ja, hij woonde bij, vlakbij ons uh, om de hoek eigenlijk in Amsterdam, uh, in de Rivierenbuurt. Uh, dus ik zag hem eigenlijk wel regelmatig. Um, maar het was, ja, het was een ontzettend afstandelijke grootvader. Hij was uh, echt een workaholic. En eigenlijk zelfs nadat hij dus die hele boekenreeks had afgerond... Uh, zelfs daarna was het toch iemand die zich het liefst opsloot in zijn werkkamer. En daar uh, hij heeft natuurlijk daarna ook nog zijn herinneringen geschreven... En, het was niet iemand met wie je makkelijk persoonlijk contact uh, had. En ook geen opa bij wie je op schoot zat en bij wie je lekker thee met koekjes... Nee, nee, nee. nee. Ik heb vooral herinneringen dat we dan met mijn ouders bij hem op bezoek kwamen. En toen uh, zijn tweede, bij zijn tweede vrouw. Want mm -hmm. mijn, uh, mijn oma is overleden toen ik uh, zeven was. En dat dan inderdaad na vijf minuten de eerste plichtplegingen... dan verdween hij weer naar zijn werkkamer. En dan zei hij, ik moet weer aan het werk. En dan zaten we de rest van de tijd met zijn tweede vrouw te, te praten. En dat voelde ook echt als plichtpleging. En dat was dan ook duidelijk zijn tweede vrouw, begrijp ik uit dit alles. Ja. Het was niet jouw oma. Het was niet mijn oma, nee. Uh. Dat is toch... Uh, ja, Anders. Dat is ook, ja, dat is toch blijkbaar altijd zo'n beetje zo gebleven. Uh. Maar uh, kijk, het was wel iemand die bijvoorbeeld... ik herinner me wel dat hij altijd elle lange Sinterklaas gedichten schreef. Dat, dat echt Achter elkaar op de teammachine kreeg je gewoon een gedicht van tien pagina's. Wel leuke? Of... Ja, wel hele, heel origineel. Het was ontzettend ja, goed met taal en mm -hmm. heel erg vindingrijk. En het was wel iemand die heel erg uh, hard had voor familie. Dus, maar dan meer misschien ook een beetje als plichtpleging zeg maar dan dat het echt het contact heel diep ging. Ja. Dus hij nodigde, ik heb wel mooie herinneringen aan dat hij bijvoorbeeld een paar keer de hele familie heeft uitgenodigd voor een grote wandeltocht in de verkoor en dat hij dus dat dat betaalde die dan allemaal voor de hele familie ja. voor wel 25 man in totaal en ja, dat, dat deed hij dan weer wel. Maar hij, hij heeft mij nog nooit, denk ik, een persoonlijke vraag gesteld. Of maar, maar, een... maar, maar dan tien pagina's gedicht, ja. was dat dan ook niet persoonlijk? Het rijmde gewoon heel goed. Ja, precies. Een ja. Ja. die liet zien hoe knap hij wel niet was. Ja, er ja. zaten ja, dus wel een paar dingen die dan op mij sloegen. Maar echt, ik geloof niet dat het heel erg diep ging. Nee. En, en boezemde hij ook een beetje angst in? Nee, dat ook weer niet. Nee, nee. Het was eerder zeg maar, dat we altijd een beetje grapjes over hem maakten. En zo, van hoe, uh, hoe teruggetrokken die was. En hoe, uh, nee, oh, daar werden dus, wel grapjes over. Ja, jawel, jawel. Er werden wel uh, grapjes. En ook over zijn fenomenale geheugen. En uh, ook dus in de Sinterklaas-surprises gingen daar soms over en zo. Dus dat. Uh, ja. Nou, nu is daar dus een film morgenavond te zien uh, in het Uur van de Wolf door jou gemaakt. Een heel uh, indrukwekkende uh, documentaire over uh, je grootvader. Een indringende familiegeschiedenis. En uh, afgelopen zaterdag is de première geweest voor de familie. Mm -hmm. Dat moet uh, een uh, hele rare ervaring zijn geweest. Want er zijn familieleden afgehaakt. Ja, ja, precies. We Tijdens moeten, het maken ja, van de film. Dat klopt. En ook niet iedereen was uh, op de première aanwezig. Um, maar het was een, enorm bijzonder, vond ik. Om dat voor familie en vrienden en alle betrokkenen die film te vertonen. En ja, ik vond het doodeng. Want ik was natuurlijk toch wel heel bang dat uh, ook familieleden misschien vonden dat het... Portret van Lou te kritisch was. Want ik ben wel heel erg openhartig, denk ik, in, uh, Je in bent de film. heel ver gegaan. Ik ja. ben heel. Ja, ik wilde gewoon toch niks uh, verzwijgen, zeg maar. Mm -hmm. En ik, ik heb ook heel duidelijk ervoor gekozen om het perspectief te kiezen van Daan. Dus de, de zoon van Sally, van de tweelingbroer van mijn grootvader. En die is soms heel. Uh, ja, eerlijk heeft ook pijnlijke dingen meegemaakt met Lou. En uh, ja, daar, daar wilde ik ook gewoon eerlijk voor uitkomen in de film. En dat vonden familieleden uh, van mij waren, ja, denk ik wel, heel erg onder de indruk van de documentaire en ontroerd. Vonden sommige dingen ook wel pijnlijk dat dat. Uh, naar buiten komt, zeg maar. Ja. ja, Want in het kort gezegd, bij de dood van uh, je opa Lou de Jong... bleek dat hij toch foto's, uh, brieven van zijn tweelingbroer... die is omgekomen in de oorlog, achter had gehouden. Terwijl ja. de zoontjes, de zonen, inmiddels achter in de zestig, Abel en Daan al die jaren aan hem hebben gevraagd van is er niks? Er zijn ja. er geen foto's en hij heeft dat altijd ontkend. Ja. Ja, dat is het uitgangspunt van de film, daar hebben we het zo over. Um, uh, ik meld tussendoor even dat luisteraars uh, vragen kunnen stellen... opmerkingen kunnen plaatsen. Ga naar onze website radiokunststof.nl. Simon Caddejong, uh, je bent van oorsprong uh, kunsthistorica. Ik en uh, op een gegeven moment werd jij documentairemaker. Ja. Je hebt een workshop gevolgd en uh, je debuut was een film... Die ook al over je familie ging, alleen dan van de andere kant. Namelijk uh, de familie van je moeder. Je hebt een uh, portret gemaakt van jouw moeder en haar zus. Twee Tsjechische vrouwen die uh, in 1968 zijn gevlucht. Toen de Russen Praag binnendenden. Daar hebben we het straks denk ik ook nog wel over. Want er zijn nogal wat gelijkenissen tussen beide films. Uh, je hebt nog een aantal films gemaakt daarna. Je hebt een nominatie voor een gouden kalf gekregen. Dat was in 2007 voor Yvette. En um, nu dus een film over je opa, het zwijgen van Lou de Jong, zo heet de film. Um, nou, het verhaal ligt eigenlijk besloten in de titel, hè? Mm -hmm. ja. ja. Leg ja, dat, dat even goed. uit. Ja. Um, nee, ik denk dat het uh, gewoon de, de frustraties geweest, vooral van Daan en Abel, de kinderen van Sally, dat mijn opa uh, nooit iets wilde vertellen over... Uh, zijn eigen familie, uh, die dus eigenlijk geheel in de, in de oorlog is uh, omgekomen. En, uh, dus niet alleen zijn tweelingbroer Sally, maar ook zijn jongere zusje en zijn beide ouders. Ja, zijn allebei ook, uh, ook omgekomen. En uh, nou ja, het was denk ik zeg maar voor Daan en Abel, die kinderen van Sally, enorm frustrerend dat hij, dus, ja, als de nationale historicus was, alle feiten wist van de Tweede Wereldoorlog. Maar als ze hem ook maar iets vroegen over. Hun vader, zijn tweelingbroer, dan, ja, dan zei hij: laat het verleden rusten. en je moet je op de toekomst richten. De en... historicus, de nationale historicus, zei: laat het verleden rusten. Ja, ja. dus hij had een soort uh, onvermogen om over die dingen te praten. En uh, daar zweeg je altijd over. En, ja, de, zij, van, zijn zoon, die in, ook in de film zit, mijn oom, die zegt: van uh, ja, maar hij praatte nooit over persoonlijke dingen. Dus ook niet over die dingen. Um, maar ik ben zelf tijdens het maken van de film... al steeds meer tot de conclusie gekomen... dat daar ook echt, denk ik, een heel erg groot verdriet achter zit. Achter dat verzwijgen. En dat het ook geen um, onwil was... maar dat hij het gewoon niet kon opbrengen zeg maar, om uh, daarover te praten. Um, de film begint met uh, de scène waarin uh, iemand, een familielid, uh, zijn uh, stiefdochter, vertelt dat ze die documenten heeft gevonden. Dus de foto's en brieven. Wat was het nou precies? Want dat wordt uit de film niet helemaal duidelijk. Hè? Dus Loede de Jong nee. is gestorven en dan blijkt daar toch materiaal te zijn. Ja, zij vond dus een envelop waar een aantal foto's en, en briefjes zaten die nog uh, onder andere van Sally waren. En het waren onder andere uh, twee brieven die ze nog uit een Frans kamp hadden geschreven. Dus ze zijn, uh, uh, hebben geprobeerd te vluchten, zijn uh, in Frankrijk uh, opgepakt door de Duitsers... en zijn toen van, uh, naar eerst naar een Frans kamp gebracht en later naar Auschwitz. En uh, ja, dat waren dus toch... Persoonlijke brieven. En ik denk dat het vooral dat het misschien niet uh, precies omgaat wat er nou precies in die brieven stond, maar dat het toch dat ze een enorme emotionele waarde hadden. Mm -hmm. En waarom zeg je dat zo nadrukkelijk, dat het er niet om gaat wat er in die brieven stond? De, wil je dat niet vertellen of. Heeft het... Nee, niet speciaal dat hoor. Maar ik denk dat het uh, zeg maar voor een buitenstaander, uh, denk ik dat, dat het moeilijk is om misschien in te voelen hoe belangrijk die paar brieven uh, nog, wa nog waren. Ja, dus nou, het... ik vraag me af of dat moeilijk is in te voelen als je ouders zijn omgekomen. Want Daan en uh, Abel waren. Heel klein. Ja. Hoe oud waren ze? Daan was een babytje, was zes maanden en uh, Abel was twee jaar. En ze waren in verschillende gezinnen ondergebracht, ja. onderduikgezinnen. Ja. En daarna zijn uh, Sally, dus de tweelingbroer van, uh, van Lou... en zijn vrouw op de vlucht geslagen. Ja. ja. En um, wat ik me dan afvraag is... Heeft Loe de Jong, dat weet jij natuurlijk ook niet... maar je hebt misschien wel een vermoeden... hij moet toch geweten hebben... dat uh, dat het materiaal gevonden zou worden als hij dood ja. zou zijn. Ja, nou zou ja, dus hij het anders niet verbrand hebben of... Ja. Ja, ik bedoel, ik denk dat het heel erg gissen is waarom. Ik bedoel, zijn zoon denkt bijvoorbeeld dat hij het misschien gewoon vergeten zou kunnen zijn. Uh, Jouw vader? Ik, uh, nee, niet mijn vader, maar de, Thijs, mijn ja. oom, die ook in de film een rol speelt. Die, die gelooft niet dat hij dat met, uh, met opzet heeft gedaan. Ja, ik denk dat het misschien een soort Freudiaans vergeten zou kunnen zijn, maar dat het... Ja, als, als Daan en Abel hebben hem zo ontzettend vaak gevraagd... of er niet dingen waren... en dat dat dan ineens zo'n cruciale envelop ergens achter een kastje vandaan komt. Ja, ik denk niet dat het kan dat hij dat vergeten is. Hm. Uh, maar ik denk dat het wel ermee te maken heeft... dat hij dat gewoon stelselmatig uit de weg wilde gaan. En dat hij het... Ja, dat er kunnen allerlei redenen voor zijn. Ik denk zelf dat hij misschien ook... Abel en, Abel en Daan er niet mee wilden belasten. Dat hij het gevoel was, had dat het niet goed was voor hun. Mm -hmm. hè, dat ze vooruit moesten en niet met het verleden bezig moesten zijn. En dat hij misschien ook wel bang was... dat het weer allerlei nieuwe vragen zou oproepen... als, uh, als zij die brieven zouden krijgen. Hoe reageerde de familie toen die documenten werden gevonden, die envelop? Ja, Wat herinner je, de, jij je ervan? Nou, Iedereen was, uh, was wel geschrokken daarvan, denk ik. En, denk je? Waarom zeg ja, je denk ik? Herinner je niet meer het moment waarop dat... Nou, ik herinner me vooral zeg maar, hoe boos Daan en Abel waren. Ja, dus zeg maar, hoe precies... Ik denk dat het voor de andere familieleden... was het natuurlijk veel minder cruciaal. Maar Daan, Daan en Abel waren echt uh, woedend. En die hebben toen ook een, een groot uh, interview... in het NRC Handelsblad gegeven daarover. En dat, dat heeft wel een boel in de familie teweeg gebracht. Dat dat ook wel weer... Uiteindelijk werd gevonden, toch door andere familieleden. En, uh, ja. en dit is dus vijf jaar geleden, toen was ja. jij uh, nou, begin 30 al wel ja. documentaire maken. Dacht jij toen al gelijk van hier moet ik iets mee? Ja, het was wel iets wat uh, toen uh, speelde. Ik, ik, ik heb al heel lang, zeg maar, ook toen mijn opa nog leefde, speelde ik met het idee dat ik een documentaire misschien ooit over hem wilde gaan maken. En dan vooral vanuit mijn eigen verlangen om hem beter te leren kennen als mens. Maar, zeg maar doordat die brieven werden gevonden, kreeg ik ineens ook veel meer informatie over dat verhaal van Daan en Abel. Want dat is toch iets waar in de familie heel weinig over gepraat werd. En ik denk dat ik wel in grote lijnen het een beetje wist, maar niet... Niet in detail. Ik heb ook echt in mijn vroege jeugd, speel, waren Daan, was het was er ook helemaal geen contact met Daan en. Ja, Abel. dat vroeg ik me af. De, die, die waren, ja. Want op zich is het natuurlijk eigenlijk verre familie, want het zijn neven van jouw vader. Dus ja, het zijn klopt. ook niet direct familiebanden nee. die heel sterk kunnen nee. zijn. Alleen in dit geval. Ja. Uh, zou dat ook weer juist wel zo kunnen zijn? Maar dat was niet zo. Ja, nee, dus dat echt jarenlang, zeg maar, toen ik klein was, toen kan ik me niet herinneren dat ik ze ooit heb ontmoet. Uh, maar mijn, mijn opa, die uh, kreeg op een gegeven moment. Uh, ging samenwonen met een nieuwe vrouw na de dood van mijn oma. Uh, Riel van Duren. En zij was een uh, Joodse vrouw, had in Auschwitz gezeten. En zij vond het heel belangrijk dat ook die kinderen van Sally. ze had Sally, geloof ik, ook gekend in Auschwitz. Uh, dat die oh. kinderen van Sally, ja, min of meer. Wacht even, de, de tweede vrouw van jouw opa ja. heeft Sally gekend in Auschwitz? Ja, of heeft hem ooit ontmoet. Mm -hmm. um, en zij vond het heel belangrijk dat die kinderen weer bij de familie werden betrokken. Dus daar heeft zij een belangrijke rol in gespeeld. Dat, vanaf toen werden zij weer bij alle familiebijeenkomsten en verjaardagen werden zij uitgenodigd. En wat herinner jij je daarvan? Ja, dat er dan ineens twee mannen waren die enorm op mijn vader en zijn broers leken. Ook uh, grote bossen, donkere krullen. Ja. En uh, in mijn herinnering waren ze altijd heel vrolijk... en waren ze erg goed in het vertellen van prachtige verhalen en anekdotes. En uh, ja, het is eigenlijk pas toen ik begon met deze documentaire... dat ik uh, zeg maar ze op een heel andere manier heb leren kennen... En was dat ook vanuit jouw verlangen wat je net zei, ik wilde mijn opa wel goed leren kennen? Dat je op die manier ook met de film begon? Ja. Dat je hun goed wilde leren kennen? Ja, dat ook, ja. ja. Want eigenlijk kende ik ook Daan bijvoorbeeld, kende ik nauwelijks. had ik echt nog nooit een echt persoonlijk gesprek mee gevoerd. En nu met die film is dat ja, compleet veranderd. Ja. Uh, we gaan naar een van de eerste scènes uit de film waarin Daan uh, aan het graf van uh, Lou de Jong staat. Uh, dus Daan, de zoon, ik herhaal het maar een paar keer omdat het uh, wat overzichtelijk maakt. De zoon van de tweelingbroer van jouw opa, Sally. Um, uh, ja, wat kunnen we er verder over zeggen? Het is een jaarlijkse bijeenkomst. Hè? De ja. familie gaat ja. ieder jaar. naar zijn. Uh, ja, precies. Op zijn verjaardag is een soort traditie. Dat we dan uh, met z'n allen naar zijn graf gaan. Ja, goed. En uh, we luisteren naar een toespraak van Daan. Zou... Oké, okay, luister, als jullie willen. Iets wat. Uh... In vanzelfsprekendheid aan mij altijd voorbij was gegaan. Namelijk dat deze dag uh, ook de, de verjaardag is van uh, mijn vader, vader van Abel en mij, die dan nu, net als loet, trouwens 95 zou zijn geworden. Wij hebben geleefd met papieren ouders, dus die we uit papieren, uit foto's, dan bij elkaar moeten, hebben moeten plakken. Want de eerste aangewezenen, dat heb ik al eerder gezegd... Uh, Loo, die, uh, die, die zweeg de familie dood. En die zweeg ook vooral zijn broer dood. Het lot van de een was dat hij uh, als begaafd medicus... om in leven te kunnen blijven in Auschwitz mengelen heeft moeten helpen bij zijn experimenten op tweelingen. Kan je je voorstellen wat een vreed lot, zelf tweeling. En dan de ander, die gelauwerd is om al het werk... wat hij uh, van de oorlog heeft kunnen doen. Uh, toch ook een zekere blessing in disguise geworden. Die in vrede dood heeft kunnen gaan. Wat een afgrijzelijke tegenstelling. Wat een vreselijk vreed lot. Dat is wat ik zeg gewoon. Maar. Ja, dit is een van de, de vele pijnlijke scènes, zou je kunnen zeggen, uit de mm -hmm. film. Waarin uh, uh, ja, de conclusie wordt getrokken. Het is dus uh, uh, de oorlog. Uh, Lou had zijn succes te danken aan de oorlog. En Sally, mm -hmm. de vader van Daan en Abel, uh, zijn dood. Uh, die camera staat daarop. Ja. Uh, hoe, hoe, ging, hoe verliep die dag? Ja, dat, nou ja, dat was eigenlijk... Uh, op dat moment uh, had ik geloof ik nog niet de financiering rond voor de film. Dus uh, toen op een gegeven moment kwam dat moment eraan dat we dat die op mijn verjaardag van mijn grootvader weer naar zijn graf zouden gaan. Toen heb ik dus gewoon zelf mijn eigen camera meegenomen. Dus ik stond daar niet met een hele cameraploeg en ik. Uh... Maar goed, ik denk dat de andere familieleden niet zo goed door hadden uh, dat Daan... die toespraak zou gaan houden. Want het is ook niet een bepaald ge gebruik of zo in onze nee, familie. Nee, het is niet iemand... zo dat het altijd een toespraak is van nee, een. Nee, vind. nee. en hij, uh, hij wilde dat gewoon heel erg graag. Denk ik ook omdat we al zo met die film bezig waren. En hij er ook zich ineens had gerealiseerd van... ja, dit is dus de verjaardag van Lou. Maar dat was ook de verjaardag van mijn vader. En daar werd eigenlijk nooit bij stilgestaan. Daar heb ik ook nooit bij stilgestaan. En dat is natuurlijk toch wel raar. En nou ja, hij hield daar die toespraak. En ja, ik, ik denk dat voor toch een aantal familieleden was het ook gedeeltelijk wel nieuw wat hij daar vertelde. En zeg maar ook de manier waarop hij het vertelde heeft wel uh, indruk gemaakt, zeg maar, op de familie. Ja. En toen wist jij al dat je het zeker voor de film zou gebruiken. Ja, nou ja, oh. dat weet je natuurlijk nooit nee, helemaal maar... zeker. <laughs> maar... Uh... Ja, ik vond dat het wel. Uh, ik was er wel heel erg van onder de indruk. En waren Daan en Abel wel altijd bij die bijeenkomst aanwezig? Ja, ja dus eigenlijk sinds dat ze dus bij de familie zijn betrokken door uh, Riel, die tweede vrouw van mijn opa, ja. Um, ja, zijn ze altijd bij alle familiebijeenkomsten over het algemeen geweest. Ja. Dan is het toch ook gek dat zij zich eigenlijk ook nooit hebben gerealiseerd dat het ook de verjaardag was van ja. hun vader? Ja, dat is ook eigenlijk heel raar. Ja, de... De, de, dit het fragment is. Uh, ja, het, het, het is ook. Uh, uh, vol woede, hè, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. Ja. De, de, hoe reageerden die andere familieleden hierop? Het moet toch een soort bom zijn die. <laughs> Onderploft of. Ja. ja, kijk, voor mij was het anders, omdat ik, ik kende dat verhaal en ik kende Daan's boosheid daarover mm -hmm. ook al wel. Maar voor heel veel familieleden was het toch wel. Nieuw, denk ik. Dus en was... is het dan zo'n familie waar onmiddellijk uh, alles wordt uitgesproken? Of... Nee, nee, nee, nee. Dus dat, <laughs> zeg maar, toen hij klaar was, toen was er in... Dat zet <laughs> zich vast. <laughs> ja, nou, kijk, ik denk wel dat... Veel van mijn familieleden, mijn vader, mijn tante... die hebben een heel erg goed contact met Daan. Dus die hebben wel, ook naar aanleiding daarvan... op een gegeven moment wel met hem daarover gepraat. Mm -hmm. En die, het is niet zo dat ze hem dingen kwalijk namen of zo. Maar ik herinner mezelf nog wel dat er even zo'n hele... Nou, toen hij klaar was met die toespraak... even zo'n pijnlijke stilte viel van, oh ja... En hoe nu Om, verder? Ja, omdat... Uh, ja, dat, dat was gewoon zo. Wij, wij kwamen, of zij kwamen daar met de verwachting... we gaan Lou hier herdenken. En toen ja, was dat even een Weet pijnlijk het moment... Toen, toen er deze toespraak kwam. Maar ik vind het wel heel goed vandaan... dat hij dat toch uh, heeft gedaan. Omdat er juist zo lang niet over werd gepraat. Over dat... Ja, dat toch dat wrange contrast tussen... Uh, ja, mijn grootvader en het leven van uh, zijn tweelingbroer. Ja. Je noemde uh, net je eigen vader en uh, je tante. Je ja. noemt niet uh, oom Thijs, ja. de andere zoon van uh, van Lou de Jong. Want dat het contact tussen hem en Daan en Abel niet helemaal... Optimaal is blijkt uit een andere scène in de ja, film klopt. die je ook uh, <tus> hebt gebruikt. Misschien moet jij het een beetje inleiden, want dat kunnen we ook laten horen. Uh, Daan gaat op een gegeven moment op bezoek bij oom Thijs. Ja. Dus en, de andere zoon van Ja, toe. precies. En ze hadden als kind wel af en toe contact, maar eigenlijk uh, de laatste jaren niet veel. En hij heeft in ieder geval nooit gepraat met Thijs over de, die gevonden brieven. En eigenlijk ook niet over andere, nou ja, pijnlijke dingen die zijn gebeurd in het contact met uh, zijn oom Lou. En uh, uh, ja, Thijs is natuurlijk, als zoon van Lou, probeert hij zijn vader te verdedigen. Hij is de oudste zoon. De ene oudste. De ene, de ene oudste de zoon. Uh, Oké, okay, we luisteren naar dat fragment. Wat voor je vader heel erg uh, uh, karaktervormend is geweest, is natuurlijk toch... Uh, het uh, trauma van het plotseling uh, op 14 mei 1940 moeten wegrollen. En uh, broer weg en zusje weg. En iedereen weg. En ouders weg en tante weg. En tup, tup, tup. Ja, dat is voor hem. Uh, dat, dat is voor hem. Uh, de blokkade geweest. De blokkade. Ik. ik geloof er helemaal niets van. Je meent dat dat zo is. Absoluut niet. Je meent Job, een, zeg maar, een vent van, van 425. Je meent het, ja. die, is, zeg maar, die is voor het grootste deel gevormd. Natuurlijk was het zo dat toen hij in 45 terugkwam. Dat hij wist dat er een hele grote kans was dat, zijn dat niemand van zijn familie zou terugkomen. Maar ook die werkelijkheid is pas heel geleidelijk tot hem doorgedrongen. Je maakt mij niet wijs en denk je niet dat, dat iemand dat diepe Absoluut niet. Ik geloof daar helemaal niks van. Hm. Hij is zo en hij was zo. Ik ben geschokt hoor door uh, je ontkenning van. Uh, dat je vader een uh, trauma heeft meegekregen. Ik weet ook niet goed hoe ik. Uh, uh, hoe ik dit nou moet aanpakken. Ja, Daan weet niet goed hoe hij het nou moet aanpakken. Ik kan me, <laughs> me voorstellen. Want, want wat gebeurt hier nou? Hoe kan het zijn dat de zoon. van Lou de Jong ontkent dat zijn vader een oorlogstrauma had? Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat. Uh... Mijn vader denkt er volgens mij inmiddels wel anders over. Maar zolang ik me kan herinneren, werd daar in de familie. had niemand het gevoel dat Lou een oorlogsstromen had. Er ook altijd. Er verschenen wel soms artikelen in kranten. waarin dan werd gezegd dat die werkdrift van mijn grootvader. dat dat een soort omge, omgezette, verdrie, omgezette verdriet of getransformeerd verdriet was. Nou, dat vonden ze allemaal belachelijk. Ja? Ja, ja. ja. En. Uh, Eigenlijk is het pas heel recent. Ook door die film ben ik heel veel met mijn vader erover gaan praten. Mm -hmm. um, dat ik ook het idee heb dat hij ook wel begint niet voor de camera trouwens. He? Nee, Jouw niet vader voor de is camera. De nee, grote afwezig in de film. Ja, nee, die, mijn vader wilde ook niet uh, voor de camera verschijnen, mm -hmm. maar hij uh, heeft wel heel erg dit uh, de film ook gesteund. En uh, ja, ook zeg maar door die gevonden brieven dat het voelden van ja, dat kan niet anders dat er dat daar uh, toch. Dat oorlogstrauma daarin heeft meegespeeld. En hoe verklaar je dat? Is het een familie um, die daar niet van houdt om het te psychologiseren? Of waar, waar zit het hem in? Ja, nou kijk, het gaat er denk ik ook wel om. Ik bedoel, ik denk dat zij zich wel realiseren dat Loen natuurlijk heel veel verdriet ervan gehad moet hebben. Maar de stelling van, uh, van mijn oom Thijs is van hij was altijd al zo'n emotioneel afstandelijk persoon en dat heeft de oorlog niet veranderd. Dus het feit dat hij niet over de oorlog wilde praten, ja, hij wilde nergens over, over niks persoonlijks praten. Zo'n man was het nou zo eenmaal. Hij dat was zat in zijn karakter. Precies. Zo was optuiging. hij nou eenmaal. Ja, ja, ja. ja, precies. Terwijl ik dat niet geloof. Maar uh, ja, het zal waarschijnlijk een soort samenspel zijn geweest. Van voor de oorlog was hij ook al. Uh, mijn vader zegt ook wel van dat hij misschien een soort Asperger was. Hè, dat hij, ja. hij had zo'n focus op zijn werk, maar alle ja, meer emotionele, persoonlijke dingen gingen heel erg uit de weg. En, en zou het ook nog iets te maken kunnen hebben... met het feit dat Bloem niet van zijn voetstuk mag vallen? dat Het, het Nationale Instituut, uh, de man die alles wist over de Tweede Wereldoorlog. Ja, misschien. Ik, wil, ik denk dat het wel een rol speelt in... Uh... Ja, in hoe zij loe zien dat ze ook hem niet, in ieder geval niet willen afvallen. Ja, ja. En ook loyaal willen zijn aan, uh, aan hun vader. Ja, ja, wat je bij Thijs heel nadrukkelijk ziet. Ja. Ik onderbreek je even, want het is uh, half acht verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de avondspits, maar bij Rotterdam nog wat files. Op de A13 vanuit Den Haag staat bij de afrit Berkel en Roderijs drie kilometer. En op de A20, Groep van Holland Gouda tussen het Kleinpolderplein en Rotterdam Centrum nog twee kilometer. Ik spreek met Simonka de Jong, kunsthistorica van oorsprong, maar inmiddels documentairemaker. En we spreken over de film die ze maakte over haar opa, Het Zwijgen van Lou de Jong. Um, ja, je bent eigenlijk aan de hand van Daan uh, op onderzoek uitgegaan. En Daan is de zoon van de tweelingbroer van Lou de Jong, Sally de Jong, die omkwam in een van de kampen. Um, net als zijn vrouw trouwens. Dus de moeder van uh, Abel en Daan. Maar aanvankelijk ben je met uh, de twee zonen van uh, Sally ja. en Liesje op zoek. Uh, met Daan en Abel. Maar dat gaat mis. Ja. Uh, misschien moeten we weer even een fragment laten horen... Uh, waarin Abel en uh, Daan elkaar treffen. En uh, aanvankelijk is het nog uh, gezellig tussen de twee broers. Ja, ik, ik zag mijn broertje ook wel een beetje als... Ja, dat was een jongetje waar ik in normale omstandigheden nooit vriendje mee zou zijn. Maar het was wel je broertje. Hij was natuurlijk, ja, op zijn leeftijd telt een jaar natuurlijk erg uh, jonger. Dus dan uh, kijk je daar ook anders tegenaan. Maar uh, ja, dus sociale verschillen. Op Om no normale omstandigheden nooit vriendje... Ja, jij was natuurlijk, uh, laten we zeggen, ik, ik, ik, ik was, was, was acht en jij ja. was zeven. En dat, ja. dat, dat, dat, dat werkt on, was... onder kinderen vrij sterk. En, ja. dan, uh, en dan, dat dacht ik ook omdat dat hij in zo'n totaal ander gezin was. En uh, ja, dat we dan geen vriendjes zouden zijn als, als, dat, uh, als we geen broertjes ja. waren. Ja, dit is uh, in audio al heel verdrietig. Maar ja. het beeld hierbij dat Daan schrikt zo erg van die mededeling van geen vriendje, mm. uh, maar goed dat kan iedereen morgenavond zien. Uh, gaat het hier mis? Voelde jij van oh nu is er iets, uh, iets misgegaan? Want daarna haakt Abel af. Ja nee ik had niet ik uh, nee dat was niet op dit moment zeg maar. Want ik vond eigenlijk dat uh, uh, zoals je Abel ook ziet in de film ik kan die ontzettend mooi vertellen en heb je eigenlijk bij hem helemaal niet een indruk dat, dat het iemand is met zo'n groot verdriet... omdat hij er toch vrij makkelijk over lijkt te praten. Maar dat is denk ik iets wat ik heel erg heb uh, onderschat. Ja, dus de, zeg maar dat het toch... Uh, ja, hij belde me daarna op dat hij uh, echt niet meer aan de film wilde meewerken... omdat hij vond dat ik als kleindochter te, van Lou... te veel uh, ja, in een gevoelige familiekwestie zat uh, te woelen. En dat dat ook te veel... Uh, opriep bij hem. Ja, het maakt ja. het veel los. Ja. Dus in die zin heeft Lou dat misschien wel goed aangevoeld. Ja, in zekere zin wel. Kijk, laat het kant... verleden rusten. Ja. ja, maar dat is denk ik altijd een soort spanningsveld met dit soort dingen. En dat was denk ik ook voordaan zo, dat aan de ene kant wil je het aangaan en wil je een heleboel weten, maar aan de andere kant zijn sommige dingen ook wel heel uh, confronterend en moeilijk. Mm -hmm. en, uh, wil je het misschien ook wel niet weten soms, maar uh, ja, ik en... denk ja, en wat gebeurde er? Want je had deze opnames gemaakt, terwijl ja. ik denk van dit is ook wel uh, he echt heel verdrietig wat er gebeurt, want die twee jongens hebben elkaar en, ja. uh, en ook weer niet. Zeker ja. niet als Abel zegt, ja anders was je mijn vriendje waarschijnlijk ook helemaal niet geweest, want nou ja, zoals gezegd in twee totaal verschillende gezinnen ondergedoken gezeten. Ja. Uh, en er zit dan ook nog weer een hele geschiedenis achter... dat Lou, uh, jouw opa, vond dat uh, Abel bij het gezin weg moest. Omdat ja. dat een eenvoudig typografengezin was. Ja. ja, en hij heeft toen Abel inderdaad even in huis genomen. En dat is, die was daar toen dus als jongetje van vijf. Nou ja, ik heb ook een zoontje van, uh, van vijf, of die is inmiddels ietsje ouder. Maar dat je, je realiseert van hoe heftig dat voor een kind moet zijn... om dan ineens uh, uit... Ja, wat dan, inmiddels je ouders zijn, die onderduikouders, ouders weggehaald, bij Lou in huis geplaatst. En uh, ja, hij voelde zich daar dood ongelukkig en had uh, en niet meer. En uh, dat vertelt hij ook in de film. Mm -hmm. En toen uiteindelijk heeft Lou hem dan toch maar weer teruggebracht. En dat is uh, nou ja, heel pijnlijk geweest voor ja. hem. Ja. En, en nog steeds. En ook dat uh, die sociale klasse zo ontzettend belangrijk was. Zo belangrijk dat ja. het ene kind wel in die lekkere villa met. Plenty speelgoed, zoals ja. uh, Loede Jong Wederom wordt geciteerd. Van dat is toch plenty speelgoed. Ja, en je gaat je ook nou? met Daan uh, hè, ja. daar naartoe, naar die mooie villa. En ja, dus je ziet wat... hem echt wegkwijnen weer daar. Ja, nee, dus dat is denk ik het wrang. Dat uh, mijn opa dus dacht van. We moeten Abel weghuilen uit het een eenvoudige gezin. Terwijl Abel eigenlijk best heel gelukkig was... In, en een hele goede band had met zijn onderduikouders. Terwijl Daan die zat dus bij uh, nou ja, rijke mensen, intellectuelen... in een mooie villa buiten Middelburg. En dat waren ook vrienden geworden van, uh, van mijn opa en, uh, en zijn vrouw. En de, ja, dus had hij het gevoel van, nou, Daan zit daar goed. Terwijl eigenlijk was Daan daar heel erg ongelukkig, want dat waren ontzettend afstandelijke mensen. En hij was alleen en hij, ja, als je het hem nu vraagt, zegt hij van, ik had niets liever gewild dan bij, uh, bij Lou in huis komen wonen. En uh, weet je wel, opgroeien met broertjes en een zusje. En uh, ja, hij heeft gewoon een hele eenzame jeugd gehad. En wanneer ontstond dat contacten dan weer? Ja, Door de tweede vrouw van Lou de Jong, zei je ja. net. Was het er toen opeens weer? Of was er door de jaar heen altijd wel iets? Ja, nee, er was altijd wel iets, uh, iets van contact. Dus ik, ik geloof dat uh, Lou dan elk jaar op hun verjaardag... altijd naar hun toe ging. En dan, uh, ik geloof dat Abel dan verteld... een briefje van tien gulden altijd kwam, uh, kwam brengen. <laughs> op oudejaars, uh, Oudejaarsdag. En dat dan... Uh, ja, dus dat was het één moment in het jaar. was het dat. Uh, ja, dat, dat, ze, dat, dat ze elkaar zagen. Maar ja. verder was het heel erg afstandelijk. Er zijn een paar vragen van luisteraars. Um, ik voel een behoefte Lou de Jong te verdedigen, zegt Mout Kips. Het kan zijn dat hij vanuit zijn geweten als historicus die envelop eerst vergaard, toen bewaard heeft. Vooral misschien voor de zoons van Sally en ook om zijn onvermogen te praten enigszins goed te maken. En ook is het van belang te blijven beseffen dat niet. Hij, Sally, doodgezwegen heeft, maar dat de naties dat gedaan hebben. Hij heeft Sally in stilzwijgen bewaard. Zo goed kon hij ook. Zo goed hij kon, sorry. Zo goed hij kon. Vriendelijke groet Moutkips. Wat ja. denk jij als je dit zo hoort, leest? Um, nou, ja, kijk, gedeeltelijk ben ik het er wel mee eens. Maar ik, ik, ik vind dat je het aan die kinderen. Dus dat, je het aan, dat hij het aan. aan um, Abel en Daan, verplicht was om iets over hun vader te vertellen. Mm -hmm. En uh, ja, dat neem ik hem toch wel kwalijk. Dat hij dus niet, zelfs niet, weet je wel, hun hele jeugd samen als, als tweeling... daarover, nou ja, vertelde hij misschien in een paar zinnen... heeft hij ooit wel eens iets daarover gezegd, maar nooit details. En... Ja, Abel en Daan hunkeren er echt naar om meer informatie over hun ouders te weten. En dat ja. hij dat niet gedaan heeft. Nou ja, één keer, maar dat was dan iets heel pijnlijks. Wat ja. me dan ook verbaasd. Dat komt ook opeens dan ja. verschrikkelijk uit de lucht van. Ja, ja vreselijk inderdaad. Ja. Want Je ouders zouden waarschijnlijk toch gescheiden zijn. Wat, wat, is, wat, ja. wat is er met de vrouw van Sally? Want ik heb het idee dat daar ook uh, iets is of iets zit. Bij Lou bedoel je? Of, uh... de, de vrouw van, van uh, Sally? Dat, ja. de, het, het feit dat Lou de Jong heeft gezegd tegen die uh, twee zoontjes. Jullie ouders zouden toch gescheiden ja. zijn. Was er iets? Nou ja, er is wel bekend dat ze dat een soort moeilijke, gecompliceerde relatie hadden. Ja, dat, dat, dat is bekend geworden ook uit brieven die ze nog aan elkaar geschreven hebben. Lou en? Uh, nee, dus uh, Sally en Liesje. Want uh, Sally is een tijd ook als arts werkzaam geweest in Westerbork. En toen hebben ze een tijd brieven geschreven. En dus daaruit is dat wel gebleken. Um, en ik denk die brieven dat, zijn ook bewaard Die brieven geweest. zijn ook bewaard gebleven. Dus die hebben ze wel altijd gehad, ja. Um, dus ik denk dat het uh, heel erg... Uh, dat mijn opa ook gewoon een soort sociaal heel onhandig was. Dat hij, mm. denk ik, Daan dan een soort hart onder de riem wilde steken. Van, uh, joh, het is maar beter dat je bij je onderduikouders bent opgegroeid. Want ja, anders waren je, je ouders misschien gescheiden. En wat voor ellende daar dan weer van kwam. En zich niet beseffen dat dat zo'n pijnlijke opmerking is. Mm. Die weer extra pijn veroorzaakt. <lacht> ja, ja. Um, we gaan ook nog even naar een, een fragment waarin min of meer uh, de kruk zit. Namelijk een, een, uh, een interview dat je laat zien tussen Isra Meijer en je opa uit uh, 1995, hè. Uh, ik was een vreselijk haastige, uh, ijdele jongen. En uh, uh, ik wilde applaus hebben. Dat het in de eerste plaats. Wat was de crux? Waarom, waarom was je zo vluchtig? Waarom ging je overal zo snel overheen? Dat nou, was uit jaloezie van mijn broer. Ik, was, ik had een broer die beter was dan ik. Uh, een tweelingbroer ook een nog. Een tweelingbroer die uh, beter dacht. Uh, die wat degelijk kon, kon uh, promoveren. Hij is inderdaad gepromoveerd in 1940 in Amsterdam. laude gepromoveerd daar. En uh, dat zag ik dus met een zekere jaloezie toen ik in 1945 terug was. Uh, hij was omgekomen. En eh, toen dacht ik, nou ja, zou je dat zelf niet ook proberen. En dat kon ik niet. Ik, schaamde je misschien ook je voor ja, dat, is, je, dat je bevrijd was toen uh, hij dood was misschien van hem? Nou, niet de, daar schaamde ik mij niet over. Maar uh, uh, de zaak was eenvoudig deze. Dat hij uh, zoveel beter was in dat opzicht dat ik dat niet opbracht... Om uh, in het gelijke geest uh, te leven. Maar zelfs toen hij, nog, toen hij al dood was en omgekomen, kon je, kon je eigenlijk niet leven met die jaloezie. Inderdaad, inderdaad, Zo sterk. zo sterk was. Het. Ja, is gaan mij er op dreef. Ja. ja, ik vond dan. Uh ook schokkend toen ik dit fragment voor het eerst hoorde. Want je had dit fragment niet in de tijd gezien. Nee, nee, nee. het was eigenlijk pas, uh, pas toen ik met de film bezig was... dat ik het voor het eerst hoorde. En wat dus zo raar is, is dat hij dan aan Isra... allerlei hele persoonlijke openbaringen doet... die die nooit in persoonlijk gesprek... Uh, die ook dus voor mijn vader en, en de familie nieuw was. En dat, dat kwam ook echt regelmatig voor, dat dan... Uh, er grappen werden gemaakt van, nou, vanavond is uh, Lou weer op tv. Dan moeten we kijken, want dan horen we weer misschien iets nieuws. Dan hoorden we nog eens wat. <t> ja. ja, want op de een of andere manier... Ik weet niet waar, hoe dat, waar dat dan aan lag, dat het de chemie was. Vooral met Israël Meijer had hij dat. Of dat, ja, dat Mijn opa hield er denk ik ook wel van om in de schijnwerpers te staan. En, en ook iemand die hem dan hele directe vragen stelde. Dan ineens was hij heel erg openhartig. En dan vertelde hij echt nieuwe dingen. Hm. En dit moet dus... Want jij zegt, dat herinner je niet van die tijd, dus 1995... Ja. maar voor de familie, die hebben dit dus gezien. Ja, ja. Herinner je dat daar iets over gezegd werd? Nou, daar heb ik eigenlijk geen, uh, geen herinneringen aan. Hm. Nee, nee. En hoe luister jij dit fragment? Um, nou, kijk, ik, ik denk dat, zeg maar, die... Intense jaloezie voor uh, Sally, die hij ook wel beschrijft in zijn herinneringen, uh, dat die zo ontzettend diep ging en dat dat na de oorlog een hele complicerende factor was, zeg maar, in de verwerking van dat verlies. Mm -hmm. Dat het dus ook extra ingewikkeld uh, heeft gemaakt om erover te praten met, uh, met Abel en Daan. Mm -hmm. Dat is mijn. Uh, Interpretatie. Ja. Ja, dus ik bedoel, zijn, zijn zoon, uh, dus Thijs, die zegt van nou, ik denk dat het er niks met elkaar te maken heeft. Uh, ik denk dat het voor hem heel ingewikkeld was om, er, uh, om, om daarmee te dealen. Zeg maar, met en wat die zegt jouw vader? Ja, nou die denkt, ja, mijn vader die denkt dat hij hier vooral zijn, zijn therapeut napraat. Hij is <laughs> in analyse geweest, uh, jarenlang echt een uur uh, elke dag op de bank. De ouderwetse analyse. De ouderwetse analyse bij en, uh, Louis Tass? Ik geloof dat het bij Louis Tass was inderdaad. En, uh, Dezelfde psychiater als uh, als Isra Meijer. Oh, ja, ja. Nou ja, en en daar heeft hij dus uh, enorm. Uh, ja, ik denk dat dat dat dat vertelt hij ook trouwens in uh, een ander deel van dat interview met Isra Meijer. Dat dat enorm heeft geholpen om. Uh, hierover te praten. En dat daar ook die diepe jaloezie voor Sally uh, naar boven is gekomen. En hij beschrijft ook bijvoorbeeld... Maar zo... jouw vader relativeert dat dus enigszins. Hij zegt van ja, hij praat zijn psychiater gewoon na. Uh... Ja, mijn vader zegt... <lacht> het is ook zo gek, want het is ook allemaal zo aan, aan een tijd gebonden en aan modus. Ja. Dat realiseer ik ook terwijl wij hierover spreken. Want ja. in die tijd sprak je natuurlijk ook niet op zo'n manier. Nee, nee, precies. Zo na, na die soort... oorlog werd er überhaupt niet gepraat, hoor. Nee. nee, dat klopt. Maar vooral voor Ja. Nou ja, mijn vader zegt van ja: het verschil tussen Lou en Sally, wat dan mensen die hun nog allebei gekend hebben zeggen, was vooral dat Sally iets uh, warmer en aardiger zou zijn dan Lou. Uh, dus daar zit het verschil meer in. En ze waren eigenlijk allebei even briljant op het Fosjes. Maar ja, ik denk zelf ook als je die herinneringen goed leest, dat dat. Uh, Lou was gewoon enorm competitiegevoelig. En al sinds dat ze op het vosje zaten, was hij er voortdurend mee bezig... wie dan de, de beste was mm -hmm. van de twee. En hij beschrijft ook dat hij in, zijn, in die memoires beschrijft... hij dat hij dan na de oorlog nog een oud rapport vindt... waarin dan die, uh, een leraar schrijft dat Sally iets origineler was... en toch misschien nog net iets au, beter was. Au, au. En dat dat dan hem nog zo steekt... terwijl dan zijn broer dus inmiddels al, uh, al dood is... En dat is uh, ja, toch een soort jaloezie die heel erg diep, ja, diep ging. Ja, heel diep. Want uh, inderdaad, uh, de broer is al dood en, en dan zit die jaloezie daar nog steeds. Ja, ja. ja, misschien heeft hij daar ook nooit mee, omdat hij was overleden toen... heeft hij dat nooit meer kunnen... Oplossen, zeg maar. Misschien uh, als hij was blijven leven, dan, dan kom je daar op een gegeven moment overheen, als je volwassen ja. wordt. En, uh... Het gekke is dat die, uh, die jaloezie tussen de beide broers, je zegt ze lijken allemaal heel erg op elkaar, dus mm -hmm. uh, ja. uh, Thijs en, en deze twee jongens, de broer ja. uh, van jouw vader, maar je ziet toch iets meer schoen bij uh, Daan en Abel. Ik, <laughs> dat <zo>? zie, jij, <laughs> ziet dat, zie jij dat niet? Je zit er natuurlijk nou. te dicht bovenop, ik zie je in elk geval. Ja, ze zijn iets meer... Ja, zwoem, ja, dat is eigenlijk ja, ja, het enige ja, woord wat ik... Ja, heb. Nou, maar dat dus komt misschien ook omdat Thijs zo ontzettend woedend is in dat fragment. Dat Ja, ze eigenlijk... ja nou mijn vader heeft ook wel zwoem hoor. Oh ja, de loyaliteit van het kind aan haar vader. Ik begrijp het, Simonka. Um, ja, dat brengt me eigenlijk op een andere film, die ik, omdat ik daar heel nieuwsgierig naar was, film die je ook hebt gemaakt, dat was je debuut. En ik was er ook nieuwsgierig naar, omdat het de andere kant van uh, jou belicht. Namelijk ja. het verhaal van jouw moeder. Ja. Gevlucht uit, uh, uit Tsjechië, samen met uh, haar zus. En er zitten heel veel uh, verbanden tussen beide films. Opvallend. Ja. Kerstfeest in, uh, in Tsjechië, zo heet het. En ook in die film gaat het over jaloezie. Ja, ja, tussen die twee zussen. Ja, ja. Ja, nee, de film gaat dus heel erg over dat uh, mijn moeder is uh, met een Nederlander, met mijn vader getrouwd. En heel erg Nederlands geworden. Mijn tante is altijd heel erg Tsjechisch gebleven. En ik ga in de film terug naar uh, plekken van hun jeugd. Um, en was heel erg geïnteresseerd in de toch wel gespannen relatie tussen hun en waar dat vandaan kwam. En uh, ja, het ja. toch altijd weer de... de... Ja, de gespannen familieverhoudingen... waar ik dan uh, denk ik het meest door gefascineerd ben. Vesten schijnt ook jouw lievelingsfilm ja, klopt, te zijn. Ja, dat nee, klopt, Het verbaast me niks. Ja. Maar dat is een speelfilm, Simon. Ja, ja nee, dat klopt, ja. ja. Maar in het echte leven is het, uh, gaat het er vaak niet veel anders aan toe. <laughs> ja, nou ja, en ik, ik, ook in die film... dus met mijn moeder en mijn tante ben ik... Uh, ja, heb ik mijn tante heel erg van nabij uh, leren kennen... En, uh, ook heel erg begrepen van hoe ja dat er ook in hun vroege jeugd zeg maar in het, hoe hun vader hun verschillend beantwoord behandelde dat dat zo bepalend is geweest voor de rest van hun leven en hoe uh, ja hoe daar ook... trouwens het kampverleden van jouw andere opa dus van je moeders kant ja uh, het is ook een joodse familie ja, ja, um, die opa heeft ook in het kamp uh, gezeten ja ik zeg nu ook ja uh, ja. ja nee ja uh, uh, want Lou was gevlucht, dat ja. hebben we trouwens nog niet eens gemeld. Hè? Lou de Jong, voor de mensen die het niet meer weten, is uh, gevlucht met zijn vrouw en kinderen uh, ja. per boot naar, uh, Londen. naar Londen. En werkte daar voor Radio Oranje. Ja. Dit voor de mensen die helemaal niet meer weten wie Lou de Jong is. <lacht> Dan zullen ze dat zeker nog wel weten. Ja. Um, maar goed, ook daar speelt het kampverleden een, uh, ja. Ja, een rol. Maar dat heeft eigenlijk niet te maken met de jaloezie die er bestaat hè, tussen uh, de broers en de zussen. Of wel? En bedoel je, in het Tjechisch geweest? Kijk, zonder dat kampverleden was de jaloezie er ook wel geweest. Je bedoelt tussen uh, mijn moeder en mijn ja. tante? Ja, maar ja. ook in het geval van, van uh, Lou en Sally. Ja, nee, in het geval van Lou en Sally was die jaloezie er. Was die er gewoon. Nee, was er gewoon. Ja. Maar in het geval van even, nou, In het geval van mijn moeder en mijn tante denk ik dat het heel cruciaal is geweest. dat Mijn tante is uh, in 1940 geboren, uh, vlak voor de oorlog. Um, en toen is mijn vader... Haar vader is toen al heel vroeg, al in 1940, naar, naar Auschwitz gestuurd. Hij heeft toen vijf jaar daar gezeten. En uh, hij kwam terug en zij herkende haar eigen vader niet meer. En hij, hij heeft altijd een enorme afstand, denk ik, tot haar gevoeld. En na de oorlog werd uh, mijn moeder geboren en zij was echt. Uh, ja, ook misschien het bewijs dat hij het had overleefd. En zij werd echt een soort lievelingsdochter. En hij was dol op haar. En uh, ze was ook slim. En ze deed het goed op school. En, ja, en toen, denk ik, is dat, dat verschil in, in aandacht ontstaan. Dus ik denk dat het er wel mee te maken heeft... dat hij mijn tante vijf jaar lang de eerste vijf jaar van haar leven... eigenlijk helemaal niet heeft meegemaakt. En helemaal geen band met haar had ontwikkeld. En ook daar speelt weer dat de een uh, die academische uh, titel ja. krijgt... Uh, promoveert, jouw moeder dus, ja. en, uh, en de ander niet. Wat, ja. wat ook weer overeenkomt met, uh, met Lou en, uh, en Sally. Mm -hmm. um, is het voorstelbaar voor jou... Ik bedoel, dat jaloezie zo bepalend kan zijn, een leven lang... Nou, Voor jou ja. persoonlijk. Hè? Want ja. zoals Isra altijd zei... twee van deze films waarin jaloezie zo'n belangrijke rol... dat is natuurlijk ook wat ja. jij laat zien. Ja, nee, dat klopt, ja. Ja, dat is een ja, goede vraag. <laughs> ik bedoel, het is wel iets wat ik heel erg... Uh, bijvoorbeeld ook zie, ik heb nu uh, drie zoontjes... en mijn oudste twee zoontjes van negen en zeven... die hebben dat ook al. Dus dat zit er wel heel uh, diep in, denk ik. En Ik denk dat het in heel veel gezinnen speelt... Dat ze voortdurend de competitie hebben wie iets beter kan, of wie sneller kan lezen. of wie. Weet je, dat, dat begint dan al heel erg jong. En wie de meeste liefde krijgt van. Ja, wie de, de meeste model. aandacht krijgt. Of uh, je bent ook altijd boos op mij en nooit op uh, Noah. Of weet je, dat, mm -hmm. dat soort dat, daar hebben ze het voortdurend over. Dus dat is heel belangrijk, denk ik. En ik denk, dus ik ben er wel altijd heel erg bezig, ook als moeder, zeg maar. <lacht> hoe je dat doet om die kinderen toch. En ben je eruit? Want heb je zelf een broer of zus? Ja, ik heb zelf een broer, ja. Hoe ga je maar hoe gaat het voor met mij, jouw broer? <laughs> ja, ik zou zo Lekker met... veilig met die kleine zoontjes beginnen. Ja, ik, heb, ik heb nooit enige jaloezie voor hem gevoeld. Hij is twee jaar jonger, maar ik, ik zou hem moeten vragen... Daar heb jij geen hij... idee van. <laughs> ja, kijk... Ik denk dat het inderdaad bij ons zo was... dat ik was altijd de, de, het brave zusje, zeg maar, dat altijd hard werkte... en het goed deed op school en viool speelde... en van klassieke muziek hield, viool speelde. Mijn ja, vader is muzikus? Ja, als hobby. Hij is psychiater, zijn uh -huh. dat is een beroep. Maar hij speelt inderdaad ook altijd viool en klarinet. Um, um, ja, maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik <lacht> daar nog eens een heel... Uh, goed persoonlijk gesprek met mijn broer over zou moeten voeren. Ja, omdat je, het vrije, je, je maakt je er heel makkelijk <laughs> van af. Heel goed van jou, Simonke. Uh, we, um, maar uh, dat, dat gewroet in, in die families. Hè? Want je gaat, nou, zoals ik al zei... Het zijn, uh, ik vind het trouwens allebei, uh, twee heel prachtige films. Maar um, ja, het gevoel bekrijpt me ook... Um, je hebt iets heel moois afgeleverd. Maar je bent zo ver gegaan in beide gevallen. Mm -hmm. um, is dat het wel waard? Ja. Nou, de, kijk, Tijdens het maakproces heb ik me dat wel honderd keer afgevraagd. Eigenlijk bij beide films. <laughs> en ik denk dat ik toch een soort hele diepe drang heb... om, om uh, ja, te zoeken naar openheid. En dat ik er dus heel erg in geloof dat het misschien ook bijvoorbeeld bij mijn moeder en mijn tante... het goed was om daarover te praten. En eigenlijk levert het in de eerste instantie dan... meer strijd op in de familie. om Eindelijk worden dingen gezegd die altijd uh, onder het tapijt geschoven werden. Maar ik geloof er heel erg in dat dat uiteindelijk wel een manier is... om juist dichter bij elkaar te komen. En, maar gaat dat met veel makkelijker? Is het... Harder of durf jij het dan? Want je, je kan je ook voorstellen dat je het gewoon in het in, in dagelijkse, dagelijkse familie zou doen. Ja, misschien is aan. film dan de manier waarop ik het, waarop ik het uit of waarop ik. Uh, ja, kijk, het, ik bedoel, ja, het is toch een soort fascinatie, denk ik, die ik heb en die heel diep zit. En ik denk ook dat ik in het dagelijks leven kan ik ook heel direct zijn hoor. En heel Ja, ja dan ga je het ook wel aan. Ja, denk ik wel. Ja. Mm. ja. Ja, nee, in, uh, zeg maar in zeker contact met mensen die me heel nabij zijn. En met mijn ouders ben ik ook altijd heel erg voor direct en voor openheid. En ja, dat leidt ook wel eens tot, tot heftige confrontaties. Maar ik, uh, uiteindelijk denk ik dat het contact er beter en hechter van wordt. Mm. Ja. En is dat ook gebleken? Want die film die je maakte over jouw moeder en haar zus, is het echt beter geworden? Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Ik, uh, ik weet niet of het echt beter is geworden. Wel anders. En ik bedoel, het was uh, wel zo dat een, een tijdje na die film... was het contact tussen hen juist heel moeilijk geworden. Doordat zij in... Uh, ze hebben op een gegeven moment, ik neem ze dus mee terug naar plekken van hun jeugd. En op een gegeven moment... Mijn moeder had toen een huisje gekocht in, uh, op het Tsjechische platteland. En daar komt het een beetje tot een confrontatie tussen hun. Nou, een beetje. <lacht> Ja, het is verschrikkelijk, toch, wat daar gebeurt? Ja, iedereen interpreteert het weer anders. Mm. Maar uh, nee, dat was best wel, best wel was echt een heftige confrontatie. En mijn moeder was daar ook heel erg van geschrokken. En het is wel zo dat een, een tijdje na die film... Uh, hadden ze even geen behoefte om elkaar uh, veel te zien of ah, te ja. spreken. Dus dat vond ik toen ook heel pijnlijk. Maar nu inmiddels is het contact wel weer helemaal hersteld. En hebben ze wel weer veel contact. Uh, maar... Mm ik denk toch een beetje op dezelfde basis als dat het vroeger was. Ja, ja, het is niet echt was. veranderd. Ja. En, en wat verwacht je nu? Want hoe, hoe, er waren dus, wie waren de belangrijke afwezigen... als we weer teruggaan naar de film over de familie De Jong? Ja. Over je grootvader Lou De Jong? Wie waren de belangrijke afwezigen bij de première zaterdag? Uh, nou, Abel was er niet bij en uh, Thijs was er niet bij. Ja. Dus, en Thijs heeft inmiddels wel de film uh, gezien. En wat was zijn reactie? En Thijs heeft er moeite mee, Ja, En die vindt, uh, ja, die vindt gewoon dat het beeld van Lou is niet. Zo, is hij het niet mee eens, zeg maar. Hij vindt het ongenuanceerd. En dat heeft er ook vooral mee te maken, omdat hij niet gelooft dat Lou uh, die brieven bewust heeft achtergehouden. Dat hij niet gelooft dat die jaloezie uh, van belang is. En, uh, ja. en dan gaat het dus vooral over de loyaliteit van, uh, voor zijn vader. Ja, ik zie dat heel erg als loyaliteit inderdaad voor zijn vader. En dat hij toch zijn vader, nou ja, wil verdedigen, wat ik ook wel ja. begrijp. En Abel, heb je daar nog iets van gehoord? Nee, nee, er is een DVD, uh, hij woont in Israël nu, er is een DVD uh, opgestuurd, maar... Uh, heb ik nog geen uh, reactie op gehad? De film eindigt met uh, het fragment waarin je uh, Gabriel laat zien, een ja. neef uh, van jou, ja, achterneef, want het is een zoon ja. van Abel die ook in Israël woont. En het is de uh, enige van de neven en nichten die de Joodse, volgens de Joodse wetten leefde. Ja. Um, waarom ben je daar geëindigd bij hem? Prachtige scène trouwens met zijn uh, jonge gezin daar ja. in Israël. Nou, ik vond het iets heel ontroerends hebben dat hij zijn zoontje naar Sally heeft vernoemd. Dus zijn zoontje heet uh, Sally. En uh, dat hij eigenlijk, terwijl hij dus een, uh, een kleinzoon van Sally is. dat dat verleden, dat oorlogsverleden. speelt in zijn gezin nog een enorm grote rol. En ik wilde eigenlijk laten zien van hoe eigenlijk dat oorlogsverdriet. nog door de generaties heen door blijft werken. Hm. Want hoe zit het eigenlijk met jou? Je bent de derde generatie <lacht> en voedt nu de vierde generatie op. Ja, ja, klopt. Nou ja, ik denk dat het niet voor niks is dat de twee van mijn films... zo duidelijk over de Tweede Wereldoorlog gaan. Dus hm. wat dat betreft dat het ook wel een rol in mijn uh, leven speelt, nog steeds. Ja. En dat voorbeeldige meisje dat het allemaal zo goed uh, ging <lacht> doen... <lacht> heeft daar wel iets mee te maken. <lacht> Ja, wellicht ook wel, ja. ja. Dat je dat toch allemaal weer. Uh, ja, dat dat ook nog iets met de oorlog te maken heeft, vertel je. Ja. Ja. ja, nou wie weet. Ja. Je begint er nu heel erg mee te stralen. Oh ja, nou ja, nou meer dat ik niet zo goed weet wat ik ermee moet. Ja, wat je daarop moet zijn. Of dat niet heel erg te, iets te veel. Uh, te psychologiseren zeg maar. Mm, ja. Ja. De, de, uh, hoe groot was de angst terwijl je met die films bezig was. Uh, of je het wel moest doen. Ik bedoel, als en Abel afhaakt... en je ziet het zo misgaan tussen je moeder en, en, uh, en haar zus... Ja, dan moeten er toch momenten zijn dat je denkt... ik moet dit niet doen. Ik ga. Ja. Uh, nou, ik moet zeggen, bij de film over mijn moeder en mijn tante... heb ik dat nooit gehad. Omdat, uh, omdat zij wel heel erg gewoon in de film bleven geloven... en daar en helemaal achter stonden... Maar bij deze film uh, over mijn grootvader was dat wel echt heel erg moeilijk. Goed, morgenavond allemaal kijken in het uur van de wolf. Film van Simonka de Jong over haar grootvader en wat staat er op uh, de tegel? Geheel in de lijn, hè? Uh, geheel in de lijn van de film: horen, zien, maar niet verzwijgen. Nee. Althans, dat is het adagium van uh, Simonka de Jong. Nou, dat mag duidelijk zijn. Dank je wel. Zo dadelijk uh, na acht uur twee dingen met uh, Henk Krol als gast. Veel plezier ermee. Dank, mevrouw de Jong. Dit was aflevering 2215. Het zwijgen van Lou de Jong. Morgenavond, tien voor elf, Nederland 2. Radio 1. stof NTR.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 van alle kanten.